Levy van Eck met het NOS-journaal. Twee advocaten die oud-president Trump zouden bijstaan in de impeachmentprocedure stoppen ermee. Dat gebeurt enkele dagen voordat het proces begint. Amerikaanse media melden dat het gaat om een gezamenlijk besluit. De advocaten zouden het niet eens zijn met de strategie die Trump wil kiezen. Hij zou opnieuw willen betogen dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. De procedure is gestart vanwege een toespraak voorafgaand aan de bestorming van het Capitool proces kan ertoe leiden dat Trump geen president meer mag worden. De Duitse minister van Economische Zaken dreigt met juridische stappen tegen farmaceuten die te laat coronavaccins leveren aan de EU. In de krant Die Welt zegt hij dat geen enkel bedrijf achteraf een ander land kan bevoordelen boven de EU. De Duitse minister verwijst naar de hoogopgelopen ruzie tussen de EU en AstraZeneca over de levering van vaccins. Volgens Brussel krijgen de Britten een voorkeursbehandeling. AstraZeneca ontkent dat. Vorige week dreigde Italië ook met juridische stappen tegen farmaceut Pfizer... vanwege vertragingen bij de beloofde levering van het vaccin. In een verzorgingshuis in Ridderkerk in Zuid-Holland... is bijna de helft van de bewoners besmet met het coronavirus. Regio Omroep Rijmond zegt dat 39 bewoners zijn besmet... en ook zeker 14 medewerkers.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 Het weer. Op veel plaatsen vriest het licht. Later vandaag schijnt de zon volop. Het wordt maximaal 4 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat lichte regen of natte sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn, tussen Abenes en Rijnstaat Je hebt daar 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 En uiteraard bedank ik eventjes Cor Draaier voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. U hoorde muziek als opening, onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met Weet Je Nog Wel Oudje. Opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Af en toe wijken we een beetje af naar, naar België. Vlaamse artiesten, die zingen ook allemaal Nederlandstalige liederen... Onderweg zometeen Doris, Louis Davids, maar eerst Auguste Laat. Geboren in Tilburg op 16 september 1882. En al daar overleden op 14 februari 1966, was een Nederlandse zanger en humorist. En het toppunt van zijn populariteit bereikte hij in de jaren 20 en 30... Zijn bekendste nummers zijn: breng eens een zonnetje onder de mensen. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd en Brabants volkslied. En hij trad in het land op met eigen familieensemble. Waarbij zijn zoon André de Laat en zijn dochter Caroline de Laat hem op de piano begeleiden. En u hoort hem nu August de Laat met: We gaan de wijde wereld in. Wanneer de zonne dansen gaan, al op je blonde kruin en polterbloemetjes de bloem. Het een motor als proviant. Je zegt de verkeersagentjes en de spotlichten van wel. En je gaat naar voren. Draag met jij en jou en knik de schaapjes toe En buif je naar een knappe boerenvrouw Roep haar maar hoe? Ah, je zegt je je op een fijne plek Het maandje dat zal je nachtwit zijn En dan word je s morgens wakker met slakken in je nek En je neuriet dit rein No of playing, and then you're in, and mm. abusing, one, those man, those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 You okay. Uh, dames en heren, een kleinigheid voor de Verenigde straatmuzikanten, Bekend van Radio en WW. Ik dank u bleef. Ja, en dat was Doris met de sleutel van mijn hart. En daarvoor hoorde u Louis Davids met de Zwiepsteek. Lokale omroep CFM Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort tussen 9 en 10. Kunt u genieten van alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende artiest, Marcel Tielemans. Geboren in Schaarbeek, dat ligt in België. Is hij geboren op 13 mei 1912 en overleden in Hilversum op 15 mei 2003. Was een Vlaamse zanger en trombonist. In 1933 kwam hij als tromponist in dienst bij de Ramblers. Onder leiding van natuurlijk Theo uh, Udo Marsman. En dan spoedig nam hij ook een gedeelte van het zangwerk voor zijn rekening. En heeft tientallen liedjes populair gemaakt. Met het Franse chanson als specialiteit. Specialiteit. Ik zeggen. Hij bleef bij het orkest tot het werd ontbonden in 1964. En 1957 en 1960 nam hij ook nog eens deel aan het Nationaal Songfestival. En u hoort hem nu samen met de Ramblers, Marcel Tielemans met een heel klein huisje. Zoek elke avond in de krant of voor een huisje is te huren. En met het dagblad in mijn hand zit ik minutenlang te turen. Maar ik heb nog niets gevonden dat aan jouw idee voldoet.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 Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoer. Zit die kop, mijn duivenplakje dan is alles weer oké okay. dan sluit ik een aardig liedje en mijn duiven keren mee Zit die kop.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 keer een stuk, een weer op het plat, dan is het ik ken het ik partier. Zit die kop met een duizend platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik naar het rietje en mijn duizend keer in de Zit die kop mijn een duizend platje, dan is alles weer oké. Okay.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 the umbrella. ...op mijn Duivenplatje. En de volgende artiest is geboren in Harlem Harlem moet ik zeggen, in New York... ...op 24 januari 1932... ...en overleden in Amsterdam op 5 november 2004... ...was een Nederlands-Amerikaanse danser, acteur, zanger... ...van Afro-Amerikaanse afkomst. We hebben het over Donald Tao Jones, zoals het officieel heet... ...maar wij kennen hem beter als Donald Jones. En hij werd bekend als de eerste zwarte ster in de Nederlandse showbiz... Hij is geboren in de Verenigde Staten. en kwam in 1954. met de dansgroep The Modern naar Amsterdam. om als danser zijn geluk te beproeven. en het racisme in zijn land te ontvluchten. En aan eigen zeggen was hij in Nederland in de eerste jaren. een waardigheid Want toen de tijd toen. ja, hij was de eerste donkere persoon. en die ook nog eens beroemd was. Dus ja, dat was heel bijzonder natuurlijk. Hij danste vele jaren. in de Snip en Snap Revue. en in de show van André van Duin... Ook speelde hij een hoofdrol in de kinderenserie Mick en Mack als vriend van de kleinzoon van oma Tingeling. En u hoort hem nu, Donald Jones met In een Doosje Willen Doen. Een opname uit 1908, een nee, zeg ik 1959. Ik zou je het liefst In een doosje willen doen en je bewaar. voor onder half miljoen. En telkens zou ik evenjes het deksel open doen. En dan strijkt ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten en niemand kan erbij.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 Lick in the water, and Niemann can it by. Heen the you can stale You've been hell, a me. He saw it all, of you stand. in a doe ship, will en it. And until guns, Jouw ogen, een licht. Dat mij een boeien houdt gevangen. Al dit verhaal en vaak reeds verteld. Maar achter daar moet je niet omgeven. Laat mij als ridder jouw sprookjes helpen. De oude romans en doen herleven. Schoon in Amsterdam bijna. Hier een pleintje daar een We rennen rond heen. Hou de poortjes krom en stil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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Of was ik maar, wij moeten thuis gebleven. en niet eten, want ik kan je niet Het allerliefste meisje, die mooie Madeleine Ik heb mijn hart verloren, zij gaf mij haar woord Maar gisterenavond stond ze met een ander aan de poort Al, was ik maar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 Na een rietje kreeg hij dorst te stopte bij een klein café Hij dronk eenmaal, twee, maal, drie, maal enzovoort Maar toen hij terug wou rijden, greep een hem oomagenten hem bij zijn boord Abba, laat dop niet op, op, Laat je rijden, glaasje op, Laat je rijden, dat is een goede raad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 want hij was, zoals je noemt, heel erg in kennelijke staat. Stuur Marietse vrouwen vrouw en zei Marietje, kijk! Kees, die rijdt mijn nieuwe kippocht met de grond gelijk. Ha, maar laat dit op, glaasje Laat je rijden, glaasje op. Laat je rijden, dat is een goede raad.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 De borrel die je drinkt, niet extra duur. Glaasje op, niet achter En dat was Sjaki's Gram met Glaasje op, Laat je Rijden. En Sjaki's Gram heet officieel Jacob Schram. Geboren in Amsterdam op 2 februari 1927. En overleden al daar op 20 mei 1989 was een Nederlandse volkszanger. Het bekend werd hij in 1966... En het carnavalsnummer, wat u zojuist hoorde. Glaasje op, laat je rijden. Dit door Willem van Koten geschreven nummer werd ook door Veilig Verkeer Nederland... gebruikt bij de campagne Glaasje op, niet achter het stuur. En dat om op het automobilist te bewegen, niet achter het stuur plaats te nemen... wanneer men alcohol had gedronken en men voor alternatieve voel moest zorgen... en zich moest laten rijden. En daarvoor hoorde u de havenzangers. Het O was ik maar bij moeder thuis gebleven. En de volgende artiest is Bert van Dongen. Het daar bij de molen... Ik weet een heerlijk plekje grond, daar waar die... Het hele dorp dat juicht en viert, zijn leven menig jaar. En zie ik trots de molen staan, dan weer ik in school. Nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje kom.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 Geen zorgen voor verdriet is oké. Okay. Ik maak pret en geknipt. En baat er wat op beslist. Ik blijf steeds optimistisch. Je noemt optimist Dit is oké. is de spreuk voor vandaag Dit is oké. Geen ze op het plaats Voor mij is alles gelijk Of ik arm ben of rijk Want zo lang als ik maar lachen dan Krijg je mijn humeur niet stuk En de rest daar heb ik ik maak maar aan, en dat is mijn grootste verlies. Nee, oké. Okay. Nooit geen zorgen, verdriet, nee, oké. Okay. Ik maak spijt en verdient, en wat ik ook beslist.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 Tipi tipi tin je van geniet. pom niet? pom pom wat een Pom pom pom dingen kan je op zingen, in die of dat, terwijl hij een ongelukkig dag had. Hij sneed me op slachten, maar hij zei, ach, loop mijn pak dat, pak dat. Ik loop hier toen naar de kapellen en liet toen mijn wond herstellen. De dokter, oh heer, sneed me toen weer. Ga je nog meer vertellen? Wat een lekkere liedje, aardige melodie, waar je vragen niet. Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, Allemaal alle dingen kan je erop zingen, is je goed of niet. Pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, Wat een lekkere liedje, aardige melodie, waar je vragen niet. Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, Allemaal alle dingen kan je erop zingen, is je goed of niet. Pom pom pom.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 En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En als het goed is, op zondag tussen 9 en 10... zijn we er iedere week weer met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de volgende artiest is overleden op 8 januari 1989... op 64-jarige leeftijd. Op de begraven plaats Vredehof werd hij bijgezet in het graf...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 My